staat in brand, omdat je weet dat hij je verwend. Als je verliefd op een jongen bent, dan is het net of je hem heel lang kent. Dan ben je stapel op hem, op zijn haar en zijn stem, hij krijgt je laatste stem. Als je op een jongen bent, dan is het net of je hem heel lang kent. Je vindt hem knap en charmant. Je hart staat in brand, omdat je weet dat hij je verwent. Als je verliefd op een jongen bent, dan is het net of je hem heel lang kent. Dan ben je stapel op hem, op zijn haar en zijn stem. Hij krijgt je laatste cent. Je kijkt geen je spreekt ze af en laat ze dan staan. Er is er toch maar één en dat is hij. En je denkt, hij is alleen van mij. Maar dan komt die ene dag dat je weer een andere zag: met net zo'n lieve lach. En hij was nog vrij. Als je verliefd op een jongen.